3 uur. De Radio 1 Sportszomer. Dionne de Graaf en Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney gaat zo officieel bekendmaken wie zijn running mate wordt. Wij denken Paul Ryan. En met voetbalverslaggever Ronald van der Geer blikken we vooruit op het komend voetbalseizoen dat gisteravond eigenlijk al begonnen is. Eerst hier nu het NOS Nieuws. Hier is Martijn van Beek. Amerika en Turkije gaan nauwer samenwerken in de kwestie Syrië. Minister Clinton en haar Turkse collega Davutoglu... hebben dat afgesproken bij een bezoek van Clinton aan Istanbul. Beide ministers spraken over de mogelijkheid... om een no-fly-zone boven Syrië in te stellen. Clinton zei dat de inlichtingendiensten en de legers van de twee landen... een belangrijke rol kunnen spelen bij de oplossing van het conflict. Turkije heeft zich al voorbereid op een worst-case scenario, zei Davutoglu. Hij doelde onder meer op een aanval met zenuwgas door Syrië... In het centrum van de Syrische hoofdstad, Damascus zijn vanmiddag na een zware ontploffing gevechten uitgebroken zijn bewoner. De explosie was bij de centrale bank in de hoofdstad. De Eindhovense peroseksueel Sietse van der Vee gaat toch niet in Gelderland wonen. Volgens hem is uitgelekt wat zijn nieuwe woonplaats zou worden... en daarom gaat hij op zoek naar een nieuw huis. Vorige week kwam naar buiten dat van der Vee... naar een huis in Gelderland zou verhuizen. De burgemeester van de Gelderse plaats in kwestie zou niet op de hoogte zijn omdat de rechter had bepaald dat de reclassering... de verblijfplaats niet bekend mag maken. Anders zou de burgemeester mogelijk een gebiedsverbod opleggen. Van der Vee had het huis zelf geregeld... en heeft het adres op last van de rechter gemeld bij de reclassering. De 64-jarige man zegt nu dat de reclassering heeft laten uitlekken... waar hij zou gaan wonen. Een tattoeshop in Rotterdam die tattoos verkocht... via de kortingssite Groupon is zijn vergunning kwijt. Afgelopen week diende een vrouw een klacht in... nadat ze, haar nadat ze daar een tattoo had laten zetten... De afbeelding van de lotusbloem en haar naam in het Arabisch was compleet mislukt. Groepon haalde meteen alle kortingsbonden van de winkel offline. En de GGD kondigde aan de tattooshop te inspecteren... en concludeerde dat die niet voldeed aan de hygiëneregels. Als er nog steeds tattoos worden gezet... krijgt de shop in Rotterdam een boete van minstens 450 euro per overtreding. Het weer overwegend zonnig, maar vooral in het noorden en oosten ook stapelwolken. Het is 20 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden... Ook morgen zonnig en warm en dan 23 tot 26 graden. ANWB verkeersinformatie. Op de A58 bergen op zomer richting Vlissingen staat 2 kilometer file tussen Afrit Kruiningen en Afrit Capelle. En op de A256 de poel richting Zierikzee, 2 kilometer tussen Goes en Wolvaartsdijk. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Goedemiddag, een voorbeschouwing straks op de Nederlandse voetbalcompetitie. En in dat kader bellen we ook even met Robert Maaskamp, de trainer van FC Groningen. Nu eerst de vakantiefiles in Frankrijk. Hier zijn live vanuit Londen, Theodore de Graaf en Jurgen van den Berg. Van een week na Zwarte Zaterdag is het opnieuw druk op de Franse wegen. Erwin de Hart van de AWB. goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel kilometer file staat daar nu? Op dit moment staat er zo'n 400 kilometer alles bij elkaar in Frankrijk. Uh, het drukste tijdstip is inmiddels achter de rug. Dat was uh, anderhalf uur geleden, om half twee. Toen stond er 630 kilometer alles bij elkaar. Dat is toch uh, 130 kilometer meer dan de Franse verkeersdienst had verwacht. Maar het lost een, uh, be een beetje op, uh, kennelijk ja. dus. 600 toen, uh, nu uh, rond de 400. Waar staat het allemaal vast? Ja, op de, de bekende plekken. Uh, voor degene die op vakantie wel eens is geweest in Frankrijk met de auto. Die zal het wel weten. De route du Soleil, uh, de A7, Lyon, valence in beide richtingen. Er stond uh, op het hoogtepunt uh, zo'n 90 kilometer. Dat is nu aan het oplossen, maar er staan nog her en der wel, uh, wel files. Ook op de A9 van en naar de Spaanse grens. En op de A10 tussen Parijs en Bordeaux. Dat zijn eigenlijk de, de grootste knelpunten nu. Ik begrijp dat in Zwitserland ook uh, een tijdje de tunnels zijn afgesloten. Althans, sommigen. Ja, nou, de oprit voor de Gotthardtunnel... die was uh, een tijd lang afgesloten vanochtend uh, naar, uh, naar Zwitserland toe... Nou, dat, dat kwam omdat er eigenlijk te veel verkeer was. Dus daarom werd het even stopgezet bij die oprit. En de, de wachttijd is daar opgelopen tot bijna twee uur. Dus dat was geen pretje, 10 kilometer file. Mm. Nou zei ik het al, vorige week was het officieel zwarte zaterdag. Nou ja, deze zaterdag is er dus ook geen pretje op de Franse wegen. Zijn we nu een beetje van de files af daar in, in Frankrijk in deze ja, verkoopse periode? het gaat uh, met, met de zaterdag eigenlijk van zwart naar grijs naar wit. En uh, volgende week zal het ook nog wel druk zijn. Uh, iets minder druk dan vandaag, die 630 kilometer. Dus vorige week 700, 800 kilometer bijna. Nu uh, die, uh, die 630. Dus ik denk uh, ja, dat is volgende week ook wel weer druk maar net iets minder. En mochten er nog mensen die kant op gaan, misschien gewoon ergens door de week... en dan een beetje s'avonds vertrekken. Dat, dat is, is altijd het beste natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Goed, dank voor de laatste informatie vanuit Frankrijk. Tenminste, daar het verkeer, de situatie, werd gedaan door Erwin de Hart van de ANWB. Ja. Covers, zo werd ze vroeger groen. Linda Ronstad, 1977. Alweer It's So Easy. Ja, de sportzalmer begon twee maanden geleden met het EK in Polen en Oekraïne. En in het weekend dat hij eindigt, begint de nieuwe voetbalcompetitie. We blikken uh, vooruit op het nieuwe seizoen. Straks met uh, voetbalverslaggever Ronald van der Geer. Maar eerst met de trainer van FC Groningen, Robert Maaskant. Goedemiddag. Na uh, nou wat omzwerving ben je weer uh, terug in Nederland, hè? in Groningen. Jouw competitie begint morgen met de wedstrijd tegen FC Twente. Vind je het leuk om weer terug te zijn? Ja. ja? ja. Is, is, bevalt Groningen goed tot nu toe? Uh, Groningen is een hartstikke mooie stad. En, uh, het is, je moet er even voor rijden, maar dan krijg je ook wat. <laughs> en, uh, maar het is ook een hele leuke voetbalclub. Ja. Uh, een echte, echte ouderwetse voetbalsfeer die er hangt. Dus uh, wij, hebben er, uh, wij hebben er zin in hier om weer te gaan beginnen. Ja, je bent eventjes weg geweest, nu weer terug. Heb je het gevoel dat er veel veranderd is in de Eredivisie? Kun je dat al merken? Nou, het verloop aan spelers is natuurlijk altijd groot. Uh, dus dat is, na twee jaar is dat ook weer, uh, weer heel anders natuurlijk. Maar uh, dat geloof ik niet. Uh, ik was gisteravond nog in het, in het stadion bij, uh, bij Willem II. En uh, dan was de sfeer weer als, uh, zoals het hoort te zijn, zeg maar. Dus het nee, wordt prima. Als van ouds, hè? Ja. ja. <laughs> um, morgen dus zei ik al die, uh, die wedstrijd tegen FC Twente. was meteen lekker uh, zwaar, hè? <laughs> of is ja. dat niet lekker? <laughs> ja, nou ja. We weten in ieder geval direct waar we aan toe zijn. Ja. Uh, Twente heeft natuurlijk al uh, wat Europese wedstrijden in de benen. Uh, en Groningen heeft niet het, uh, het beste half jaar uit de geschiedenis gespeeld... het afgelopen half jaar... Uh, dus het is voor ons een flinke test. Uh, aan de andere kant, uh, je moet ze allemaal spelen, zeggen ze altijd. En dan maar direct lekker, uh, lekker pittig beginnen. Ja, maar als je had uh, mogen, mogen kiezen, liever niet? Nee, nou ja, je begint liever uh, met, uh, met een van drie punten. En dat, uh, dat kan in deze e-requisitie ook wel natuurlijk. Want ik vind wel dat er, uh, dat er veel verschillen zijn tussen de clubs uh, voor komend jaar. En uh, ja, dat heeft ook met het financiën te maken. Uh, er zijn gewoon veel clubs die minder centjes uit kunnen geven. Ja. En dat reflecteert natuurlijk wel in de kwaliteit. Ja. Welke ploegen gaan het volgens jou moeilijk krijgen? Nou, dat zijn er, dat zijn er veel, denk ik. Uh, ik noemde net al Willem II, net gepromoveerd. Uh, die zullen onderin gaan draaien. Uh, ik denk even aan Aswolle, die er weer bij zijn gekomen. Uh, maar ook bijvoorbeeld RKC, VVC, uh, misschien zelfs NAC, die, die een hele kleine selectie hebben... Dus uh, ja, het wordt, een, uh, het wordt een aardige strijd aan de onderkant. Wat wel weer spanning op gaat leveren. Ja. Robert, even naar jouw selectie. Uh, hoe zeker is het dat de mannen die jij nu uh, dagelijks op het veld om je heen ziet... Uh, dat die er uh, gewoon uh, de hele competitie zullen zijn? Uh, ja, ik zou bijna willen zeggen zo zeker dat we morgen... Uh, dat we met, uh, met een hockeymannen goud gaan winnen. <laughs> <laughs> Het is, het is nooit 100 zeker. Uh, je, je hebt die deadline lopen, dat duurt nog ongeveer een maand. Ja. En uh, ja, uh, als er gekke bedragen geboden worden, dan kan er altijd van alles gebeuren. Maar spelen er nog ja. dingen rond spelers van jullie of niet? Ja, er spelen altijd wel dingen natuurlijk. Uh, nou, niet alleen voor de topspelers, maar ook voor jongens die verhuurd willen worden, eventueel naar andere clubs toe. Uh, dus dus uh, ja, nogmaals over een, uh, over een week of wat dan kunnen we definitief zeggen, hier gaan we het mee doen. Uh, mijn wens is ook nog om twee spelers aan te trekken. En uh, daar zijn we ook nog volop naar, over, naar, naar op zoek. Maar dat kan alleen als er uh, mensen vertrekken? Of, of uh, heb je bij Hans Nijland een lijstje ingeleverd geleverd uh, van nou haal die maar even? <laughs> uh, ja dat heb ik wel gedaan, maar dat trapte niet in. Nee hè? Een <laughs> uh, Lastig, lastige man af en toe. Ja, dat was, was een goede poging van uh, Maar goed, hij moet die club draaiende houden voor de komende 100 jaar, dus dat, dat snap ik wel. Uh, nee, wij, wij hebben nog ruimte om, uh, om in ieder geval één speler te halen. Uh, mochten we een tweede willen halen, dan zullen we inderdaad eerst iemand weg moeten brengen. Ja, ik zit. Wat voor speler, welke spelers wil je hebben? Wat voor spelers? Uh, hoezo heb je zijn aanbieding dan? Ja, ik zit even te denken. Eens even ja. kijken in mijn kaartenbak. Nee. Ja, wij, wij hebben vanaf het begin van, uh, van het seizoen al gezegd: dat wij voorin uh, nog een speler bij willen ja. hebben aan de zijkanten. En centraal achterin hebben we eigenlijk geen linksbenige centrale verdediger. Uh, daar gaat nu uh, een middenvelder spelen. Maar daar hebben we een, een wens. Maar dat moet wel een jongen zijn die ons echt absoluut beter maakt. En uh, ja, goed, dat is niet zo makkelijk om te vinden. Hoe is jullie voorbereiding geweest? Uh, leuk. Gekke dingen uh, gebeurd? Uh, verrast? Nou, wij hebben een trip gemaakt naar Korea. En uh, daar hebben wij meegedaan aan de Peace Cup. En dat is op zich niet zo heel bijzonder. We kregen een uitnodiging voor, uh, door de speler zoek die bij ons loopt, Koreaan. Uh, dus daar deed HSV en Sunderland aan mee, waar ook uh, Koreanen lopen. Maar de verrassing daar was dat we uh, een geweldige openingsceremonie en sluitingsceremonie kregen. Ongeveer gelijk aan de Olympische Spelen, met, met vuurwerk en, en, vliegende, uh, en vliegtuigen die overkwamen. En, uh, dus uh, ja, dat was, dat was wel even een uh, aparte gewaarwording. In een, in een stadion waar naar ons idee een, een 10.000 Koreanen gehuurd waren. Die allemaal van voor naar achter, van links naar rechts zaten te doen. Dat was, dat was een, prachtige, een prachtige ervaring. Die 10.000 Koreanen dachten niet, FC Groningen komt, daar moeten we bij zijn. Ja, dat, dat, dat zou heel goed vinden. Nou, er zaten inderdaad een, een groepje van 300 Koreanen die heel hard Groningen zaten te zingen met de Groningen vlag. Goed en Bij navraag bleken dat uh, schoolvriendjes en vriendinnen te zijn van Injung Soek. Die hij uitgenodigd had om naar het stadion te komen. Dus dat was wel een heel grappig gezicht om die uh, op zijn Koreaanse Groningen te horen ja. Hey Hé Robert, nog even, nog even toch naar de serieuze kant. Inderdaad, je zei het al, een slechte eind van het seizoen, uh, vorige seizoen. Maar goed, daar kan jij niet voor verantwoordelijk worden gehouden, Toen was je er nog niet. Uh, ze verwachten wat natuurlijk in de Martini-stad, hè, want uh, die zijn ook wel een beetje verwend de afgelopen jaren. Ze willen graag weer bovenin meedoen. Zit dat er gewoon in voor FC Groningen? Uh... Ja, wij, wij hebben een realistische doelstelling gezet. Uh, wij hebben een ploeg waar, uh, waar heel veel jonge jongens in lopen. Wel heel veel talentvolle jongens. Uh, onder andere een stuk of uh, zeven die vorige keer genomineerd werden voor Jong Oranje. Uh, wij hebben gezegd, wij willen graag bij de eerste acht eindigen. En hey, nee, Dat kan dan ook een plaats zijn. Uh, maar nogmaals, ja, de competitie is, is erg gewaagd aan elkaar. Ik denk dat je een, uh, een sterke top krijgt. Met, met, zeker met Twente, PSV en Ajax. Uh, dan krijg je een, een, een soort van subtop. Nou goed, misschien haalt Feyenoord nog wel een spits. Die kunnen dan ook meedoen in de top. Uh, ja goed, en, en dan een, een hele grote middenmoordgroep. Mm -hmm. En daar willen wij graag de beste van worden. Ja, ja. Uh, nou, we wensen jullie alle succes. Dankjewel. En fijn dat jij van de telefoon kwam. Robert Maaskant is de trainer van FC Groningen. En uh, die blijven volgen. Dat doet Ronald van der Geer ook. Ronald, je bent er. Hè? Ik ben er. Ja, um... ik, had, uh, ik heb Robert Maaskant gisteren nog gezien. Toen zei hij ja, dat Groningen, daar sta je van versteld. Het gaat van links naar rechts, dat beweegt alle kanten op. Het verhaal vertelde alleen niet of dat met of zonder bal was. Maar. <lacht> <lacht> Moeten we nog even afwachten. Ja. Ja, wat denk jij? <lacht> ik laat dat even in het midden. <lacht> ja, goed. Kijk, wat, wat Maaskant nu zegt is, is natuurlijk wel heel realistisch. Alleen dat horen we van zoveel trainers. En er kan er maar 1-8 worden, er kan er maar 1-7 worden. En 6 en 5 en 4 en 2 en 1. Ja, maar Jurgen, dat is het leuke van die eerste weken. Dan uh, gaat er niemand degraderen, wordt iedereen kampioen. En ja, zo langzaam maar zeker komt iedereen weer tot uh, ja, uh, enig realisme. En staat uh, iedereen weer op de positie of vecht om de positie... waar je gewoon de kwaliteiten voor hebt. Of, of, hè? Nou ja, goed, je staat in elk geval daar waar je hoort. Maar ik denk dat Maaskant wel een realistisch beeld uh, stelt... als we het over de top hebben door te zeggen... ja, PSV, Ajax en toch ook Twente... zullen uiteindelijk in eerste instantie om het kampioenschap spelen. Gewoon omdat dat de grootste... Selecties zijn en, en de meest uitgebalanceerde selecties. Waarbij uh, mijn uh, de kampioenskandidaat dit jaar toch echt PSV is... omdat uh, dat, dat elftal was natuurlijk al goed. Alleen niet altijd uh, emotioneel, even stabiel. En in het veld is daar vaak genoeg gezegd... ja, daar moet iemand zijn die, die, die de leiding pakt... Die, die gewoon eens even de mannen neerzet. Ja, dan heb je natuurlijk met Mark van Bommel een lot uit de loterij. Ja. Je hebt een no-nonsense trainer daar aan, uh, aan het roer staan... Ja, en als je die selectie nog eens even bekijkt en ziet wat er dan nog achter de eerste elf zit, dan is dat gewoon een prima selectie. En is voor mij PSV-kampioenskandidaat nummer één. Ja. Maar ja, dat is nu. En ja. zou, zou uh, wat jou betreft Feyenoord zich daar nog bij kunnen voegen? Bij dat rijtje wat, uh, wat Robert Maaskant had met Twente, PSV, Ajax? Nou, Feyenoord heeft mij uh, uh, natuurlijk vorig jaar verbaasd. Maar heeft me ook wel in die wedstrijd tegen Kiev verbaasd. En met name die thuiswedstrijd. Alleen je moet dat natuurlijk wel ten aller tijde ook in competitiewedstrijden kunnen brengen. En uh, iedereen weet dat uh, als je een jong elftal hebt. En Feyenoord elftal is, is, is buitengewoon jong. En, en ook nog wat onervaren. Want juist de oudere spelers zijn wat onervaren. Uh, los even van Joris Matthijsen. Daarover zo meer. Maar uh, ja dan... Je moet het wel elke week kunnen brengen en, en een stabiele prestatiecurve uh, hebben. Maar het elftal heeft mij wel verbaasd. Er zit kwaliteit in. En ja, vorig jaar ging het prima. Het enige wat er toen was, wat er nu niet meer is, is een scorende spits. En dat zegt Robert Maasko net ook terecht. Als Feyenoord nog een scorende spits heeft, dan is dat een ploeg die kan gaan voor best of the rest, zeg maar. Ja. En, en hoger moeten de ambities denk ik ook niet liggen, want achterin is met Joris Matthijsen. Ik kom nu net terug uit de Kuip. Een gesprekje met hem gehad. Uh, ja, is, is misschien wel de missing link achterin. En nu nog een spits. En dan is dat elftal vrij compleet. En heeft Koeman met name ook op het middenveld. Uh, uh, keuzemogelijkheden die hij vorig jaar niet had. En keuzemogelijkheden, daar zijn trainers gek op. En, en is tegenwoordig ook brood nodig. Uh, de voorbereiding uh, is natuurlijk ook niet alleszeggend. Maar uh, uh, toch wel iets misschien. Uh, de kampioen van de voorbereiding, wie is dat van alle ploegen? Oh, ik heb geen idee, moet ik je eerlijk zeggen. Want er zijn zo ontzettend veel wedstrijden uh, gespeeld. En, en ja, weet je, het, het, het staat ook allemaal een beetje scheef. Want Twente heeft natuurlijk een prima voorbereiding. Want die hebben al um, ja. zes wedstrijden in Europa gespeeld. Om het echi. Ja, je zou kunnen zeggen, Feyenoord heeft een prima voorbereiding. Heeft alleen vergeten om een doelpunt te maken uh, hè, tegen, tegen Kiev. Anders was het perfect geweest. Ja, Ik denk dat iedereen uiteindelijk... Dat zei Anthony Leurling gisteravond nog bij de aftrap van de eredivisie. Een voorbereiding is pas goed of slecht nadat je het resultaat van de eerste wedstrijd kent. En zo is het ook eigenlijk. Ik bedoel, het, weet je, je, je kijkt al die wedstrijden. Ik heb er echt veel gezien. Maar dan in de rust wordt er weer gewisseld. Dan staan er weer elf anderen. Je kunt er eigenlijk geen chocola van maken. En je kunt eigenlijk de pas de kracht van de elftallen echt aflezen... op het moment dat de competitie van start is gegaan. Ja. Dan nog even die transfermarkt. Hè? 31 augustus, 12 uur sluit hij. Ja. Ja, dat blijft toch een rare situatie. Hè? Dat, uh, dat de competitie al begint en dan dat, er nog, ja, dat, dat nog je beste speler weggekocht kan worden. Ja, tijd van het uh, ageren ertegen is wel uh, geweest. Vroeger wilden trainers zich daar nog wel eens boos om maken. Maar ja, tegenwoordig, als je erover begint, ja, het is niet anders. En uh, uiteindelijk levert het clubs vaak in die fase ook nog wel buitenkansjes op natuurlijk. Want het echte uh, kopen en verkopen, dat zal nog op een paar vlakken gaan gebeuren. Maar wat er natuurlijk met name gebeurt, is dat het uh, uh, aan, aan de bovenkant tot teleurstellingen gaat leiden. Hè? Uh, Ayers heeft een uh, buitengewoon grote groep. Ook Twente heeft een stevige selectie. Uh, ja, daar gaan natuurlijk spelers afvallen. En die zijn buitengewoon interessant voor middenmoot, degradatie... beoogde de degradatiekandidaat. Dus het, het, het huurproces Oeh. zal puur op, uh, op gang gaan komen. En ja, nou ja, je moet je er maar bij neerleggen. Het blijft inderdaad vreemd dat je al Europees gespeeld hebt... terwijl je nog niet eens weet hoe je selectie er uiteindelijk uit gaat zien. Maar er zijn toch vaak ploegen die in die laatste week... toch nog wel even wat beter worden. Dus ja, het, het houdt een beetje in het midden. Kun jij zeggen welke clubs tot nu toe het beste hebben ingekocht? Nou, de meeste geld is er bij Twente gespendeerd, denk ik. Daar heeft men die, die selectie wel redelijk in balans uh, gebracht. Uh, daar, daar, daar is natuurlijk ook veel uitgegaan hè, met, met Ola John en, en Luc de Jong... bijvoorbeeld als, uh, als, als, als spelers die een hoop hebben opgebracht uh, daar... Nou, daar is, daar is wel stevig geïnvesteerd. Uh, nou ja, Ayers is natuurlijk ook wel, is nog bezig hè, met, uh, met uh, Asaidi. Heeft ja. ook een Zweedse rechtsbuiten gehaald. Ja, zo is iedereen wel bezig geweest. Ado bijvoorbeeld heeft ook zeven nieuwe spelers. Bij Feyenoord stonden er toch ook zes die eruit de helikopter kwamen. Dus ja, er is wel, wel, wel stevig uh, gewisseld. Wat uiteindelijk ja, de beste aankopen zijn, dat klinkt clichématig. Maar dat zullen we de komende weken gaan zien. Maar zo op het eerste gezicht denk ik dat de top zich aardig versterkt en Kun je ook heeft. zeggen dat er clubs leeg gekocht zijn? Uh, nou, nee, niet. niet nou, ja, ja. Ja, wel. Hier is natuurlijk wel leeggekocht. Daar uh, is men. Azaidi is er dan nog, maar ja, dat is een kwestie van tijd... Ja. de complete voorhoede kwijt. Hè? Dost. Uh, Dost, Narsingh, Ja, Het waren ja, briljantjes waar we vorig jaar uh, van hebben genoten. En je ziet ook wel dat, dat in Europa... want we hebben Heerenveen nog helemaal niet genoemd... maar Marco van Basten heeft het natuurlijk niet heel makkelijk. Dit was een, uh, een aardig draaiend elftal vorig jaar. Met name natuurlijk voorin goed, maar ook op het middenveld uitgebalanceerd. Is ook op zoek naar een spits. En zo zijn er heel veel clubs op dit moment op zoek naar een spits. En bij Herenveen bijvoorbeeld speelt Juricic nu in de spits. Dat was vorig Vorig een, jaar een aanvallende middenvelder. Nou stelt hij hem niet teleur, maar een echte spits is het niet. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat Heerenveen eigenlijk nog... Die, die, die voorhoede moet aanvullen en, en heel veel kwaliteit heeft verloren. En misschien ja, is het woord leeggekocht dan wel op zijn plek. Ja. Wie, wie zou er topscorer worden, denk je? <laughs> wie zou er topscorer worden? Ja, misschien, nee, wie... is die nog, misschien is hij nog wel niet eens in het land. Dat Dat weet je niet natuurlijk. Um, ja, weet je, je, zou, je bent geneigd om te zeggen... Ja, wie heeft de beste spits op dit moment in huis? Um, ja, ik neem aan dat de spits van Ajax, als die fit blijft... Uh, redelijk uh, vaak voor de goal komt. Misschien die twee jongens van, uh, van Twente ook. Ja, is allemaal, dat is allemaal zo lastig uh, uh, te voorspellen. Jermaine ja. uh, Lens uh, zou wel eens een heel goed seizoen als centrumspits bij, uh, bij PSV kunnen gaan, uh, gaan meemaken. Nou ja, dat zijn kandidaten die aan het einde misschien wel die gouden schoen in ontvangst mogen nemen. Ronald, uh, uh, Robert Maaskant die, uh, die vertelde net, hè, de, de, de clubs waarvan hij denkt dat ze onderin uh, gaan eindigen. Willem II, Zwolle, RKC... VVV, misschien wel ja. NAC. <laughs> Heb ja. jij daar nog een club aan toe te voegen? Ben je het daarmee eens? Nee, dat is wel het rijtje waar ja. iedereen het uh, op dit moment zo'n beetje over heeft. Um, ik heb gisteren Nak gezien en uh, nou ja, dat viel niet mee. Um, maar als je dan van tevoren hoort dat men met moeite 18 spelers op de been kreeg... om uh, naar zo'n wedstrijd af te reizen, ja, dan geeft dat toch wel te denken... natuurlijk voor een heel lang seizoen. Daar moet niet al te veel gebeuren. Normaal gesproken zeg je, NAC zal de darms wel ontspringen. Maar ik zet ze nu wel in dat rijtje. Voor mij is Zwolle een grote onbekende. Ja, Willem II probeerde gisteren uh, zeer aardig te voetballen. heeft een... Leuke selectie, maar ik denk uiteindelijk dat het wel in die onderste regionen terechtkomt. Dus dit zullen uiteindelijk wel de clubs zijn. Ja, en RKC, je weet het maar nooit... Want jij zegt net, Jurgen, leeggekocht. Ja, dat elftal van RKC heeft natuurlijk wel, is natuurlijk ook wel wat kwijtgeraakt. Dat was vorig jaar ook zo'n zo elftal waar alle puzzelstukjes in elkaar vielen. Ja, wat dat betreft stond er een prachtige doos met duizend stukjes... klaar voor Erwin Koeman om weer een nieuwe puzzel te maken. Nou, kijk hoe die daarin geslaagd is. Hij roept dat wel altijd over zich af. Komt hij bij Utrecht, gaan al zijn beste spelers weg, gaat hij naar RKC... en gaat ook de halve selectie wieberen. En ik kan me nog herinneren dat hij ook uh, met enige regelmaat... onder een lampje aan de eettafel zat te puzzelen toen hij in Rotterdam in dienst was. Dus ja. wat dat betreft de story of his life. Ja. Ja, nou, we wensen hem alle sterkte. Uh, ja, het is, het is toch heel veel uh, vooruitkijken en, en een beetje speculeren. Uh, dat vooral, uh, Ronald. Ja. Maar we hopen natuurlijk weer op een, op een mooi seizoen en dat het ook spannend wordt vooral. Nou ja, wat dat betreft zijn we de laatste jaren natuurlijk niet teleurgesteld. Hè, met, met, met ploegen die, die dicht tegen elkaar aanstonden. Ja, het zou wel eens spannend kunnen worden aan, aan de top. Maar dit is natuurlijk de wens dat, dat aan het einde van, van de rit, pas de laatste speeldag, dat echt alles beslist wordt. We hebben AZ natuurlijk nog niet genoemd. Misschien is dat wel een dark horse. Daar is natuurlijk wel het een en ander weggegaan. Maar uiteindelijk begrijp ik van mensen die, die dat elftal goed hebben gevolgd. Dat ook daar prima gevoetbald wordt. Dus misschien is dat wel zo'n ploeg die zich dan uiteindelijk toch ook weer in die, die, in die titelrace mengt. Des te meer zielen, des te meer vreugd. En des te leuker het voor ons wordt allemaal. Waar kijk je het meest naar uit dit weekend? Ajax AZ? Uh, ja, nou ja, ik heb in de voorbereiding ontzettend veel Feyenoord uh, gedaan. En ik ben eigenlijk wel benieuwd naar, naar, uh, uh, naar, naar, naar die wedstrijd. Maar natuurlijk, Ajax AZ is eigenlijk al direct een, uh, een eerste krachtmeting. En ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe het met Ajax verder gaat. Want ik begrijp nu dat, uh, dat Newcastle United toch heel veel weer gaan voor, uh, voor Nita En dat was juist zo'n belangrijke schakel in het elftal van, uh, van, van Frank de Boer. Dus uiteindelijk kijk ik eigenlijk heel erg uit naar de komende dagen. Ja, die wedstrijd Ajax AZ, dat is wel zo'n eerste krachtmeting die er gelijk toe doet. Dus... Nee, ja, ik wil ze eigenlijk allemaal zien. Gewoon, ik wou ben zeggen, hartstikke nieuwsgierig. Ben je, nieuwsgierig, bl ben je blij dat het weer begonnen is, Ronald? Het blij is heel zachtjes uitgedrukt. Maar heel zachtjes uitgedrukt. En vanavond nee. is Wolle, geloof ik. Hè? Ik ben euforisch. Nee, naar uh, Heracles, Heracles VVV. Heracles. Ja, ja. Ik verhaal, Ook leuk. Uh, goed, Ronald, we spreken je. En uh, veel plezier de komende uh, voetbalcompetitie. Ga ik zeker hebben. dankjewel. Jullie nog daar. Dag. Blij dat ik er ben. Erben Wellemars. Op zoek naar verhalen. Voor en achter de schermen. Bij de Olympische Spelen bellen we vandaag voor de ene laatste keer deze sportzomer met onze speciale verslaggever Erben Wennemars. Erben, goedemiddag. Goedemiddag, Jodem. Jij gaat Roda Pek Zwolle missen. Ja, dat is, die ga ik missen, ja. Nou, vooral deze ene keer. <laughs> het is wel leuk hè, dat het Zwolle weer gewoon terug is uh, in de Eredivisie. Maar, ja, toch? Hè, ik heb nog, uh, nog heel veel wedstrijden die, die ik wel, wel kan volgen. Wat heb je gedaan vandaag? Nou, ik heb vandaag heel weinig gedaan. nog. Want we moesten natuurlijk allemaal een beetje, beetje bijkomen van, van, van het Olympisch goud van gisteren. En er zijn vandaag ook niet zo heel veel sporten waar de Nederlanders nog echt in de... In, in, in, uh in actie komen. Dus uh, ik ben me vandaag echt rustig aan het houden, maar er zijn ook heel veel sporters die zijn gestopt. Of die zijn gestopt nu, of dus die, die gaan andere dingen doen en die gaan met andere dingen zijn. zijn, zijn, zijn bezig. Die zijn al een beetje bezig met afscheid nemen van deze Olympische Spelen. En er zijn ook een aantal die willen ook een blijvende herinneringen aan, aan de Olympische Spelen van Londen 2012. En dat gaat al dat gaat, gaat, gaat door middel van van tatoeages. Dus uh, oh. ik ben vandaag uh, in de tat tatoo geweest. Oh, wat, wat, wat laten ze zetten? Ja, hè. Uh, de Olympische Ringen die, die, die zijn erg populair. Ja. En, dan, uh, en dan Londen 2012, 2012 mo moeten we dan onder. Ja, is het echt een drukte van belang met dat Nou, ik ben in de shop geweest en dan was met name de Australiërs, die zijn er heel erg gek op. Ja. Die lopen daar echt gewoon de deur plat. Dus uh, ze zijn nog niet klaar of, of, of laten het, het meteen uh, tatoeëren. Maar ook een aantal Nederlanders, hoor, die zijn er geweest. Wie dan? Nou, Robert Mathouwers. Uh, Robert die, uh, die had al een tato tatoeage van de Olympische Spelen van Beijing en uh, die heeft er nu ook maar Londen 2012 onderlaat laten zitten. En die nog meer? Ja, verder ja, er is nog uh, Ingmar Vos, die ja? wil het ook nog laat laten doen, maar ik weet niet of hij het al wel, al wel heeft laat laten doen. Maar ik ben, ik ben met Robert mee geweest, en dat, was toch, dat, vond, ik, dat vond, vond ik toch wel even heel, erg, heel, heel erg leuk om, om dat te zien. Um, uh, heb jij eigenlijk een tatoeage? Nee, nou goed, ik, ik, ben, ik ben natuurlijk wel van de impulsieve acties. Ja. Dus ik heb nog wel eventjes gekeken, maar uh, nee, nee, nee. nee. Dat, dat, dat laat ik toch eventjes anders ons bij. Ik vind het ook meer iets eigenlijk voor voetballers. Ik zie, ik zie, ik zie, niet, uh, ik zie niet heel veel uh, Olympische sporten die helemaal, helemaal, helemaal vol getatoeëerd zijn. Als je nou tegenwoordig naar, naar, naar, naar, naar een voetbalveld gaat, moet je toch, to, to, to, to, toch wel minimaal uh, ongeveer. Uh, nou, je, je, je hele arm onder... nou, Het is goed zoeken naar een klein stukje huid zonder tatoeage. Ja, inderdaad. Ja. Maar als je, kijkt, als, je hier, als je hier kijkt op, op de Olympische Spelen, valt dat op zich reuze mee. Hè? Nou, de dat... is wel hoor. Ja, maar zijn het ook echt, echt Olympische sporters? Nou. Nou, en bij, de dat bij de atleten zag ik er ook wel veel. Bij de Amerikanen, Martina heeft ook een ja. tattoo. Ja, ja, dat, hard, dat klopt. Ja. Maar hey, ik op. In zit... over het algemeen valt er nog, nog, nog reuze mee hoor. Ja, ik zit even te denken bij de schaatsers. Er zitten dus een paar Amerikaanse schaatsters, hè, geloof ik. Die, uh... Uh, uh, Mark Nol heeft een, uh, oh. die, uh, een oud schaats die heeft. Ja, die zit er uh, van, van, van, van, van tot, tot tenen helemaal onder. Maar verder, niet, niet echt mee. Nee. nee, niet, echt, niet in, in Nederland is, is het in ieder geval niet echt. Ik ken geen enkele schaatser die zich uh, heeft uh, laten tatoeëren. Um, wat ga je nog naar het hockey, Erben? Nou, ik ben er gisteravond geweest. Ik ga er denk ik vanavond ook maar, ook, ook maar weer in. Ja? Het was toch wel erg mooi. Gisteravond was echt een feest. Het was ook erg ongelooflijk om te zien dat er, dat er zoveel Nederlanders die in, in, het, in het stadion zaten. Uh, en, en, en het was mooi dat het natuurlijk in de tweede helft Nederland echt helemaal los ging. Ja. En dat, dat, er, dat er gans wel weer werd binnengehaald. En als je dan kijkt hoeveel gouden medailles Nederland nu, nu zo langzamerhand al wel niet binnengesleept heeft... Nou, dan doen we het toch uh, geweldig op deze Spelen. Ja, en wat verwacht jij van vanavond? Nou, ja, weet je, ik weet het niet. Ik denk dat ik, ik, heb, één, ik heb één grote. Uh, uh, ik, ik denk dat, dat die halve finale was zo goed. En dan speelden ze zo agressief. En dan ik, ik ben een beetje bang dat misschien de ontlading al een beetje geweest is. Mm -hmm. dat, dat, ze al zo, dat ze al zo agressief waren en zo blij waren met die halve finale. En die speelde natuurlijk ook zo fantastisch. En dan moet je eigenlijk de je emoties een beetje temperen. En, dan en je energie een beetje vasthouden voor die volgende voor, voor de echte finale. Dus ik, ik hoop dat ze met dezelfde agressie en, en, en dezelfde drive. De, de finale ingaan, dan, dan komt het zeker goed. Maar het kan ook maar zo zijn dat het weer een hele andere wedstrijd wordt... en dat het, dat het dan in één keer heel erg moeilijk ga, gaat worden. Maar we hebben volgens mij nog nooit van de Duitsers geworden in de finale. Nee, we hebben net uh, van... of net, maar vanochtend was uh, Stefan Veen hier, de oud-hockeyer... Ja. en die vertelde dat... Uh, Tachtig jaar lang uh, Nederland inderdaad nog nooit, ja. nog nooit, een uh, nee. belangrijke finale heeft gewonnen van Duitsland. Nee, nog nooit. Nog nooit, nog ik nooit. herhaal nog, nog, nooit. nog nooit. Wat zei je? Nee, dus het, is, het wordt sowieso een beladen Ja, precies. Nog nooit gewonnen en dan moet je <lacht> me zeggen, kijk, de hele, het hele voortraject, en ik moet zeggen, om heel eerlijk toe te geven, ik was ook absoluut geen fan van, van Paul van As, maar ik moet toch wel eerlijk toegeven dat hij toch nu toch wel heel erg goed doet, en uiteindelijk gaat het gewoon om, om, om, om de percentages dus ik hoop echt dat we vanavond gaan winnen. Oké, okay, dankjewel Erben. En hou je in, in in die tattoo shop nog, hè? Ja, ik hou me in. Ik hou me in. Okay. Dank je. Straks, uh, straks uh, gaan we nog wel even vooruitblikken natuurlijk op die hockeywedstrijd vanavond. En nog veel meer. En Erben die komt ook langs uh, natuurlijk later in deze sportshow. die zit steeds in het avondblok. Nu eerst het laatste nieuws. Hier is Martijn van Beek. Amerika en Turkije gaan nauwer samenwerken in de kwestie Syrië. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van beide landen afgesproken in Istanbul. Ze spraken over de mogelijkheid om een no-fly-zone boven Syrië in te stellen. Turkije heeft zich al voorbereid op een worst-case scenario, zei de Turkse minister. Hij doelde onder meer op een aanval met zenuwgas door Syrië. In Zutphen is een 117 meter lange brug over het Twentekanaal in één keer geplaatst. Die brug werd vanmorgen op een ponton naar zijn bestemming gevaren. Dat ging veel sneller en gemakkelijker dan verwacht... Ondanks wat vertraging door mist ligt de operatie daardoor een paar uur voor op schema. Volgens de projectleider hangt de brug rond 11 uur vanavond helemaal los op zijn plek. En de drukte op de Franse wegen is over het hoogtepunt heen. Er staat nog zo'n 400 kilometer file. Op het hoogtepunt was dat ruim 600 kilometer. De files staan al de hele dag, vooral op de Soleil, de A7. Het is naar het zuiden erg druk bij Valence en Orange. Ook de A10 tussen Parijs en Bordeaux en de A9 richting Spanje staan vol. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie: één file nog op de A50 Arnhem richting Os, tussen Kroopert-Valburg en het ewijk 2 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Festivaltent, Volkwood Festival, Eindhoven. We gaan eerst naar de running mate van Mid Romney. In Norfolk, Virginia, presenteert op dit moment presidentskandidaat Mitt Romney... zijn running mate voor de verkiezingen in november. Het is de 42-jarige Paul Ryan, inderdaad een hardliner uit Wisconsin. Ryan is de republikeinse voorzitter van het begrotingscomité van het Huis van afgevaardigden. Dat is een invloedrijke positie. Romney introduceerde zijn kandidaat vicepresident zojuist als volgt. Today we, uh, we take another step forward in helping restore... The promise of America, as we move forward in this campaign and on to help lead the nation to better days, it's an honor to announce my running mate and the next vice president of the United States, Paul Ryan. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Jij volgt de introductie van Paul Ryan. Maak eens er een hele show van. Dat kan Romney bijzonder goed. Die heeft inderdaad een hele grote show van gemaakt. Daar in Norfolk namelijk. Dat is de grootste marinebasis aan de Oostkust. En de achtergrond, het de decor. Dat is een oud oorlogsschip uit de Tweede Wereldoorlog. De Wisconsin. Nou, en Paul Ryan, de, de, de running mate, komt zelf uit Wisconsin. Dat is natuurlijk allemaal prachtig bedacht. En het was natuurlijk ja, heel mooi opgezet. Allemaal het publiek stond zo op de kade voor dat schip. En eh, eerst kwam Romney dus zo de trap van het schip af. He, die heeft altijd toch een wat rustig te Loopje, als ik het zo mag zeggen. En Ryan die komt echt lekker de trap afgesprint, uh, aangelopen en zo. Dus het was echt een, uh, ja, een prachtig schouwspel voor zo'n oorlogsschip. Uh, ook de symboliek natuurlijk heel sterk staan. Weer voor een sterk Amerika dat de wereld domineert. Wat voor man zet Romney neer in zijn speech? Wat voor man het, is Paul Ryan? Uh, hij, vindt hem natuurlijk, uh, hij vindt het natuurlijk geweldig. Het is, een, uh, het is wel een man die natuurlijk zijn hele leven, zijn uh, professionele leven in... Uh,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 Wegnemen, dat hij echt voor die, voor die conservatieve principes staat... van de begrotingstekorten tekorten wegwerken, geen belasting verhogen. De verhogingen, dat, is, dat zijn echt de geloofsartikelen van Ryan. Ja, en is dit een beetje wat ze wilden, wat ze voor ogen hadden? Romney, zoals je zegt, met het tuttige loopje, een rustige man. En dan deze Paul Ryan, die er echt uitspringt? Ja, het moest natuurlijk... Kijk, de campagne van Romney afgelopen tijd heeft u toch een beetje in het slop gezeten. Hij had, had die buitenlandse reis gemaakt hè, naar Londen, hè, de Olympische Spelen. Nou, was toch niet allemaal helemaal lekker verlopen. Uh, toch veel kritiek daaroverheen gehad. Nou, de afgelopen dagen hier ook in, uh, in Amerika. Dat was maar, bleef maar steeds kritiek. Of en het paard wel, van zijn vrouw heeft het ook niet goed gedaan? Het, het paard van zijn vrouw heeft het niet goed gedaan. Ja, goed, nee. dat speelt dan ietsje <laughs> minder een rol, inderdaad. Maar goed, hij lag aan alle kanten. Lag, lag Romney onder vuur. Dus hij had echt eens behoefte aan een, aan een frisse wind, aan een echt een, een spannende, sexy keuze. Nou, dat is, Ro, dat is Ryan, is dat toch echt? Dat is echt wat je noemt in Amerikaanse termen, is dat echt een game changer, zou het kunnen wezen. Ja, is dit een, een, een team dat Obama moet vrezen, denk jij? Um... Ze zetten, het, het, contrast is in ieder geval bijzonder groot. Hè? De, uh, Ryan staat echt ongeveer voor alles waar, waar Obama tegen, tegen is. Dus je krijgt wel echt een keihard interessante debat, uh, komende tijd. Dat, uh, dat, dat zonder meer. Maar,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 Nee, het is eigenlijk heel goed geregisseerd allemaal gegaan. Je ziet ook dat, ook dat lekken, hè, dat, dat begon gisteravond, begon het zo'n zo beetje, zo beetje naar buiten te komen. Je had al een website die propaganda maakte voor, uh, voor, voor Ryan, die heette romneyryan.com. Nou, op een gegeven moment werden de mensen die die site aanklikten, die werden doorgestuurd naar de Romney-site. Ja, daaruit zag je gewoon dat het die kant op, ja. uh, die kant op ging. En ook een, een, een speculatie van, van een van, van de journalisten dat het Ryan zou worden. Die werd vervolgens geretweet uh, door de woordvoerder van Romney. Dus nee, dit is, dit, hier is geen, geen, geen centimeter is hier aan de twijfel overgelaten. Het uiterst subtiele lekker heeft uh, gewerkt. Ja. ja, precies. Goed, dankjewel Wessel de Jong vanuit Washington. Frankrijk heeft er weer een gouden medaille bij. Julie Bresset won de Olympische mountainbike wedstrijd. Jeroen Koster heeft die wedstrijd gevolgd. Jeroen, was het een overtuigende overwinning? Zeer overtuigend. Ja, en dat meisje is pas 23. De wereldkampioenen onder 23. Dus eigenlijk nog niet eens bij de elite dames. Ja, wat ze liet zien was uh, fantastisch. Oh, ruim een minuut voorstongen op de rest. Ongelooflijk, hè? Uh, noem we uh, uh, nummer 2 en de nummer 3 ook nog even dan. Nou, de nummer 2 is wel legendarisch. Want die is 40. Er is nog hoop, zou ik zeggen, voor mezelf. Maar Sabine Spietz, zilver, ze had al goud. Ze won. Zij was de Olympisch kampioen van Peking. Ze won brons in Athene. En heeft nu alle drie de kleuren metaal in de kast. En Georgia Gold uit Baltimore namens de Verenigde Staten pakt het brons. Ja, wij deden zelf niet mee, hè, Nederlanders? Nee, uh, dat verbaas, verbaas ik me een beetje al. Want ik zat hier vanuit een ooghoek uh, natuurlijk een beetje mee te kijken. Uh, bij de mannen trouwens morgen wel. Daar komen we zo nog wel even over te spreken. Maar bij de vrouwen is er dus kennelijk geen... Uh... Geen animo? Nou ja, wel animo, maar nu even niet. Laura Turpijn heeft het geprobeerd. Een beetje de laatste kans. Heeft het niet gehaald. En voor de toekomst, Anne Terpstra. Die is 21 jaar. Er zijn wel dames van die leeftijd die, die, die meededen. Bijvoorbeeld Annie Last, de Britse. Die rijdt in de ploeg bij Bart Brentjes, Maar werd keurig achtste. 21 kan, maar Anne Terpstra heeft het niet gehaald. Komt wel. De bondscoach Tim Heemskerk heeft het vizier eigenlijk helemaal op Rio gericht. Met uh, die meiden, maar ook... Ja. Met een paar jonge jongens. Het was trouwens wel een prachtig parcours, hè, Jeroen, waar ze reden? Ja, Hadley Farm hè, zitten we in Essex. Dat is een kilometer of 50, zeg maar richting de zee, richting het oosten. Dat is een graad of 19 en dan waait het een beetje vanuit zee. Ja, dat, het is een hele snelle omloop. Dat die hele 550 hectare hier, bos, gras, zand, rotsen, is allemaal in eigendom van het Leger des Heils. Toen heeft de organisatie hier een compromis gemaakt. Uh, wij zetten daar een fantastisch mountainbike parcours uit. Uh, en dat willen we daar graag houden. Nou, dan betalen ze dan weer geld voor je, snapt het allemaal weer. Maar dit is eeuwenoud. Dit is nog door de oprichter van het Salvation Army zelf, hè, door uh, General Booth, aangekocht. En hier, ja, dat was de mooiste plek. 50 kilometer van Londen, richting zee, mooie plaatjes. Ja, je zoekt dan altijd als organisatie uh, zoiets, hè? Ja, nee, het was prachtig, mooi parcours. Uh, daar rijden dus morgen de mannen met Rudy van Hous. Dat moet dus een beetje de brandjes van 2012 gaan worden. Ja, laten we het hopen. Nou, Van Houts was er in Peking ook al bij. Daar een beetje pech. Nog een beetje jong. Van Houts, 28. Nu moet het gebeuren. Uh, Correur uit Luks Gestel heeft ook wel wat pech gehad natuurlijk. Hè? Want hij uh, was een beetje onze contador. Hè? Zero, 0 <lacht> Hij had ook <lacht> uh, <lacht> een klembuterol verboden spul in zijn uh, bloed. Uh, hij kon aantonen dat het door vervuild vlees kwam. Uh, Schorsing teruggedraaid. Hij mocht hier gewoon starten. Hij kwalificeerde zich... Bij de eerste beste gelegenheid in uh, Zuid-Afrika. Bij de World Cup. Op de geschoonde lijst moet ik zeggen. Want in deze sport zijn een aantal landen die echt domineren. Bijvoorbeeld de Zwitsers. Voor hem zaten zeven Zwitsers. Maar er mogen er maar drie rijden. Dus dan kras je er vier weg. Staat hij keurig bij de top 16. Van Houts heeft hij dus ook echt wat te zoeken. Want er zijn een aantal Zwitser toppers niet. En Spanjaarden. En de Fransen rijden maar met z'n drieën. Ja hij, gaat zelf, ja, hij gaat voor top 8. Nou, dat zou ik echt een prima prestatie vinden. Ja, nou, we gaan het zien. Uh, morgen mag hij daar uh, aan de bak op dat parcours dus bij uh, Hedley Jeroen uh, Koster. Dank je wel. uit de theaterwereld: Sabine Bosselaar, Dafne Holtland en Margriet Planting. Zazie was dat met Turn Me On. De Radio 1 Sportzomer. Hey! De Festivaltent. Festivaltent staat vandaag in Eindhoven op het Folkwood Festival. Onze verslaggever Niels de Jager is daar. Niels, wat is dat voor festival, jongen? Nou, dat is, je het al een beetje aan de naam Folkwood. Een festival met volkmuziek. Nou was dat vooral in de jaren zeventig populair, grote namen als Bob Dylan. En dat het een beetje muziek van vroeger is, dat zie je wel aan de gemiddelde leeftijd hier op het festival. Enkele tiener of twintiger, maar toch ook vooral veel ja, wat oudere jongeren. Hier hoor je nu de Vulpoopers, ook zo'n jaren zeventig protestband. En deze zomer beleven ze hun tweede reünie alweer. Even backstage gelopen met uh, Tinus Kanters van de festivalorganisatie. B waar zijn we nu? We zijn nu bij de Solar Cinema Show. Een tent die werkt op zonne-energie. En die gebruikt maar van, van nogal wat ledverlichting en uh, andere uh, energiearme apparatuur... om te zorgen dat die ook kan blijven werken. Ja, want we staan hier naast de tent ja. staat er een, uh, een trailer en een, uh, een aanhangwagen. Ja. En daarop liggen dan die panelen. Ja. Dat klopt. Hij laait overdag op met zonnepanelen die op het dak liggen van de aanhanger en van de bus. Hij slaat het op in accu's en dat draait hij s'avonds op. Jullie hebben met meerdere festivals in Brabant afspraken gemaakt van laten we met z'n allen het wat duurzamer gaan aanpakken. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Er zijn twaalf festivals. Uh, Noem er eens een paar die meedoen? Nou, bijvoorbeeld Festival Mundial en Cirklo Cirklo Boulevard. Ja, waarom is dat voor een festivalorganisator zo belangrijk? Het gaat toch om de sfeer, de muziek? Dat is toch de hoofdmoot? Dat klopt. Maar wat we merken in ieder geval bij Folkwoeds en ook bij andere festivals... Daar is dat de sfeer ook beïnvloed wordt door de mate van veiligheid die eromheen ligt. Want als je daar nou niet op let, hoe, hoe hoog is die energierekening dan van zo'n weekendje festival? We betalen nou even aan, aan dieselverbruik een, een 4000 euro. Ik denk dat we het eerste jaar of tweede jaar terwijl we het organiseren, dat we toch echt wel aan de 6000, 7.000 euro zaten. Ze dus sparen al 3000 euro uit. En is nu het Festival echt klimaatneutraal? Nee, wij zijn nog niet helemaal klimaatneutraal. Dan zou ik liegen als ik dat zou zeggen. Uh, of een paar jaar wel? Ja, ik denk dat wij over een jaar of drie uh, als Volkwoeds in ieder geval klimaatneutraal zijn. Het was wel een optreden. Weer terug op het podium waar uh, de vulpoepers Shit. net klaar zijn met hun optreden. Mag ik jou? Mag ik jou? En hier is een uh, meet and greet met wat fans. Zonder uh, zelf. Uh, ja, Terug ja. Chef Nijkens, uh, zanger van de Vulpoepers uh, 3.0. Hoe, hoe ging het? Ja, het ging goed. We zijn uh, destijds in 1973 begonnen als een vriendenclub en trala en huppakee. En soms met 12 man, soms met 20 en soms met 3. Of ik stond alleen om baljaar te zingen. En ja, uiteindelijk uh, we wilden we weer gaan speulen. Daar waren redenen voor. En... Ja, wat, wat zijn die redenen? Gaat het weer kriebelen? Nou ja, we hadden een keer gespeeld. <laughs> en daarna wilden we er weer meer. En uh, inmiddels waren er door verschillende omstandigheden vijf mensen uit de originele bezetting die niet meer mee deden of konden doen. Twee mensen zijn overleden. Eentje zit in het buitenland. Anne maakt geen muziek meer. Uh, dus daar hebben we vijf nieuwe muzikanten bijgezocht. De combinatie zei, oh ja, het is gewoon helemaal goed. Ik laat even een stukje horen van het optreden net. <middels> die hele feesttent, die, die ging helemaal plat. Ja, nee, het dak ging eraf. Uh, ja, dan stond iedereen en bewogen en het en zwaaien daar. Ja, nou ja, als van ouds. En is de muziek nog als van ouds? Ja, ja, de teksten, Ja, hier en daar hebben we een woord veranderd. In één liedje gaat het over zijn de vrienden van Van Acht. En, en de daders van dit alles zijn de vrienden van Van Acht in terrorisme. Dus die tekst moet worden aangepast en wat wordt het dan? Ja, vannacht werd de macht, de vrienden van de macht. En ineens is het weer actueel. Ja, ja. Want al die protesten van 35 jaar geleden, 30 jaar geleden... is dat nog steeds relevant? Ja, ja het, het wordt er niet heel veel beter op. Als ik het zo hoor, dan uh, zit er nog wel toekomst in de, de vulpoepers. Echt wel. Hoe, hoe zei ik het ook alweer? Ik moet, uh, voor mijn pensioen moet ik uh, doorwerken tot drie jaar na mijn dood. Zo. Ja, nou, dan <laughs> doen we dat maar, hè. ja. Ik heb dat singeltje nog gekocht vroeger van RK de Vulpoepers BV, Den Egelantier. Een mooie bijdrage was dit vanuit Eindhoven, Niels de Jager. We verplaatsen de handeling nu naar uh, Bristol. Dat is ook hier in Engeland natuurlijk. De Porters head kwam daar vandaan. 1994 was een sensatie toen hoor. Hier is uh, Sour Times. <middels> Trip op, want er moet dan ook een etiket worden opgeplakt natuurlijk, op die muziek. De groep heet dus Porter's Head, genoemd naar een klein stadje in de buurt van Bristol. Daar komen ze vandaan en de zangeres was Beth Gibbons. Het past ook een klein beetje bij mijn gemoed. <laughs> op dit moment. Want uh, de Radio 1 Sportzomer zit er bijna op. Uh, de hoogtepunten van de afgelopen negen weken hoort u in uh, Dit is Radio 1. En dat is samengesteld door Misha Blok en Ivo Samplonius. Dit is Radio 1. De hoogtepunten van het week. Radio 1. Radio we geven het eerlijk toe. Natuurlijk zijn er ook hier en daar wat dingen fout gegaan deze sportzomer. Zoals de techniek. Die werkt niet altijd mee. En nu verdwijnt mijn tekst van het scherm. Ja, nu kan ik niet meer. Uh, ik weet zelfs de naam van de persoon met wie ik ga praten niet meer. Ja, dan gaan we naar commandeur Beckering... Wij gaan het ergens met u over hebben en dat moet nu in mijn scherm verschijnen. M het staat één regel hoger moet je zijn. Eén regel hoger staat hij. Is hij dat te vinden? Hier, denk ik dan. De Radio 1 Sportzomer. Aan de lijn. Goedenavond, aan de lijn. Stoppen met zeuren achter oranje staan. Bent u het daarmee mee eens? Ben ik helemaal mee eens. Ja? Ja, want als je zeg maar kijkt... Wat zegt u? Bent u er nog? Nee, helaas. Deze beller zijn we verloren, maar hij is het er in ieder geval mee eens. We gaan even naar de volgende. Stoppen met de zeuren, achter oranje staan. Bent u het daarmee nee, ja. eens? Nee, dat vind ik helemaal niet. Ja, de, de wedstrijd. Goed, we gaan eens even kijken of het met uh, beller nummer drie wel lukt. Goedenavond. Goedenavond met uh, Ferdinand Hosselbrug uit Utrecht. Ja, vertel, bent u het er mee eens? Stoppen met de zeuren en achter oranje gaan staan voor hey, morgen? Wegschreef, te laat in. Had hij al voor de rust moeten doen. En. Bert nou Goed. En het leuke van live radio is dat het niet overnieuw... Uh, wat, uh, wat is het? Opnieuw! Dat? Opnieuw kan. Dat is. Hij is een Londen geboren, dus het is ook nog een Brit. En we draaien veel Britse muziek. Net zoals The Simple Minds. Net dus het... Uh, dat van, nou ja, ik, ik weet hier geen punt meer aan te zetten. <laughs> Jij wel? Nee. Erik Lutjes is hier, hartelijk welkom. Hoogleraar pensioenrecht aan de Universiteit van Utrecht. De Vrije Universiteit Amsterdam. Nee, oh, daar nee, gaat hier staat toch echt dat u van de Universiteit van Utrecht bent, ja, bent? Dat geloof ik meteen, maar het niet, klopt niet. <lacht> Goed, we gaan naar Amsterdam in de schuttersgalerij daar. Oh nee, heb ik heb nog een bumper. Vergeet hem. Dit is Radio 1 Nieuwsshow. Ja. Het is een bumper? Ja, een bumper. Dat moet ik me ook nog een beetje aan wennen aan die bumpers, maar uh, uh, dit was er een. Dit was een bumper. Uh, en ik zet me ineens af te vragen, miste die ook niet in de. Maar misschien weet Edwin dat. in de kampioenswedstrijd van Real tegen Bilbao. Ja. Toen die met een soort panenka-achtig iets wilde proberen, dacht ik... Ja, dat, uh, dat zou Edwin heel graag willen beantwoorden, maar die Om, is... Die uh, is, die is <lacht> ja, oh, moet eens even plassen. Oké, nou, dat moet ook gebeuren, ja. En we sluiten af met de nachtmerrie van iedere presentator, Spef Reekingen. Met zijn paard, eh, uh, met zijn boelaboe. boelaboe. het wordt ook wel steeds gekker, hè, Ed? moet het zijn. Oh, Boebaloe, denk oh, boe <lacht> <Thank lacht> al. Boelaboe. <lacht> you Charles Ray, hit de Road Jack. Ray Charles heet hij, Charles Ray is dat hij? <laughs> Sorry jongens. Ik ben van na, na Ray Charles. Havo-leerlingen. De derde klas zijn slecht in rekenen. Blijkt uit een proef met een rekentoets... die het ministerie van Onderwijs voor, volgend jaar op alle scholen wil invoeren. Leerlingen en in het VMBO scoorden ook slecht. Zelfs leerlingen in drie VWO konden niet goed genoeg rekenen. Hoogleraar Discalculi, zeg ik dat goed... Meneer Van luid. Dat zo. nou. Het kan wat vlotter. Disco. <laughs> <laughs> Volgende uur van Radio Tour. Ruim drie minuten nee, nog. Nee. 33 kilometer. Sportzomer. Nog. Sportzomer gaat er allemaal gebeuren. Sportzomer op Radio 1. Tot zo. Kortom, blijf luisteren naar Radio Tour. De... Nee, je mag niet zeggen, zeg 100 nee, nee, dit jaar. gezegd. Is radio, radio 1. Sportzomer, waarbij Met... dan zeggen, luister naar Radio Tour de France mag niet. Verbond uit heel Tot zo. Socrates, die Papa is het. Die Papatopulos is opvallend weinig aan de bal, Andy. Nee, die is heel veel aan de bal. Maar ik zeg het gewoon niet. Ja, we gaan hem er eens bij pakken. Onze top 5 van beste sportfragmenten. Gisteren gooide Mark van Hintem het enige niet-voetbalfragment eruit. Kijk of hij het nog weet. Daarvoor in de plaats koos hij voor het panenkaartje. Pannenkaartje? Pannenkaartje. Pannenkaartje. Wat is Pannenkaartje. Pannenkaartje een kaartje. Ja, hoor. Uh, u hoorde dus een bijdrage van uh, Micha Blok en Ivo Samplonius. Nog een sportbericht. De Belgische hockeyers zijn op de Olympische Spelen op de vijfde plaats schijnig. De ploeg van de Australische bondscoach Colin Batch en zijn Nederlands assistent Jeroen Delmey won van Spanje. Het werd uh, 5-2. Spanje, nummer 5 van de wereldranglijst, kon weinig inbrengen tegen het aanvallende België. Mede door toedoen van Tom Boon. Die twee keer succesvol was met een strafcorner. stonden de Belgen bij Rustal met 4-1 voor. Het waren voor Boon zijn vierde en vijfde treffer tijdens deze spelen. ook Thomas Briels. die in de Nederlandse competitie actief is voor Oranje-Zwart. scoorde tegen de Spanjaarden. Gaan we naar de stelling. Een derde van de Nederlandse bevolking is 50. Plus, maar dat is niet terug te zien in de kandidatenlijst. van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Slechts een kwart is boven de 50. en die mensen staan dan ook nog eens vooral op onverkiesbare plaatsen. En daarom gaat aan de lijn vandaag over onze volksvertegenwoordiging. Moet de Kamer een afspiegeling zijn van onze samenleving? Of kan een 35-jarige het prima opnemen voor ouderen in Nederland? De stelling luidt, er moeten meer 50-plussers in de Tweede Kamer komen. Iedereen kan reageren via www.radio1.nl Hou hem hier de komende uren, want uh, er zijn weer medailles te winnen voor Nederland. Bijvoorbeeld bij het hockey. Duizend keer scherpe vragen. Het is hoeveel mensen hebt u zelf wel eens bedreigd? Duizend keer reportages. Ah, dan heb je hem. Meneer? Meneer?